Levi van Eck met het NOS-journaal. In Vlaanderen is opgelucht gereageerd dat er na weken een einde is gekomen aan de zoektocht naar de militair Jurgen Konings. Zijn lichaam werd vanmorgen gevonden in een bos vlak over de grens met Geleen. De burgemeester van Maasijk zegt dat mensen in de omgeving bang waren dat Konings nog wat zou doen. Familie van Konings is van plan vanavond een waken te houden voor de militair. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 735 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het zijn er iets meer dan gisteren. De bezetting in de ziekenhuizen is verder gedaald. Er liggen nu 533 coronapatiënten in het ziekenhuis. Het zijn er 40 minder dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 218 op de intensive care. In de Portugese hoofdstad Lissabon in omgeving zijn dit weekend beperkende, beperkingen van kracht... vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen, veroorzaakt door de Delta-variant. Mensen mogen het gebied alleen verlaten als ze daar een goede reden voor hebben. Ook buitenlanders mogen alleen in uitzonderlijke gevallen het gebied in. Het is nog niet bekend of deze maatregel ook voor de komende weekenden geldt. Op het strand van Scheveningen zijn duizenden gedenktekens neergezet voor omgekomen vluchtelingen... Ook op andere plekken in Europa staan de tekens. De organisatoren willen op deze Wereldvluchtelingendag de 44.000 vluchtelingen herdenken... die volgens hen tussen 1993 en 2020 zijn gestorven toen ze Europa probeerden te bereiken. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Frankrijk gewonnen... en verstevigt daarmee de leiding in het WK-klassement van de Formule 1. De Nederlandse coureur van Red Bull passeerde in de voorlaatste ronde van de race... zijn Britse rivaal Lewis Hamilton... Het is voor Verstappen zijn derde zegen van dit seizoen. En hij staat in het klassement nu 12 punten voor op Hamilton. Het weer vanavond kan in het zuidoosten een bui ontstaan. Vannacht gaat het op meer plaatsen regenen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd flink door. Met een graad of 15 is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Elben de Hart van de ANWB.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 Is de zomer van ZFM met nu ZFM, your sun, sea and sand summer station. Zaterdagochtend, als hij daar loopt, mijn kleine jongen, wat wordt hij dan? Groot? Dragen als drog, willen kosten waar het kost. Limonade voor de tocht staan, ik hoop. Griende achter en gedragen zich als lof. En dan maakt die jongens proef, limonade voor de tocht. Laat die koffies niet hangen, jongens, zet een beetje druk. Ga die bal zelf halen en zak maar iets terug. Vrijlopen, iets minder in de kluts. Naar die kleine plastic bekerlimonade in de rust, gewoon opstaan. En een handje voor de scheids, en af en toe een blik naar je vader langs de lijn of niet, maar wel gewoon door tot het eind, want je wordt een winnaar door je mentaliteit. Zaterdagochtend was hij daar loopt dan laat ik hem vrij, want hij lijkt op mij. ongelost ga langs de lijn, wat wordt hij dan gewoon? Oh, oh, oh. Kleine jongens die gedragen zich als prof, willen kosten waar het kost, niemand lade voor de toestemming.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 het kost, laat het de kost, die monaden worden doorgeslagen. Ieder achter en gedragen zich als tocht. nog gaat die jongens proppen, Dat het.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 Star. She stopped waiting another day for The captain of her arms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 Jouw keuze ZFM. Bulma vol mag Gisma, smaakelen. Dat de me jammer. Lijkt het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 Je rijker van, Todo lo que das volverá. geloof in wat je wilt bereiken. Maar si bereik je nooit de top. No te de reis si alleen te niet veel meer waar dan het eind, Dus hang zelf de slinger zo. Ja, Kom, heb je glas met mij? Nog goed namas met mij, want deze mooie.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 pon tu keep on e non lasciare mai la presa c'è tutta l'emozione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 Take my heart, but reconsider. I've opened the door. I've opened the door. He throws the summer sun. He burns my skin. I ache again. I'm over you. Of the winter flame to cleanse my skin, I wake again. I'm over you. take my heart but we can't say Punt 9 is Zonzee, Zandvoort en Zomerhits. Ik Yo de show